Vijftien militairen raakten gewond, dat meldt de Turkse staatstelevisie. Het waren de bloedigste aanvallen in maanden. De gevechten braken uit op drie plekken in de provincie Hakkari, vlakbij de Iraakse en Iraanse grens. Volgens bronnen van het persbureau Reuters zijn de Koerdische strijders vanuit Irak de grens overgetrokken om een aantal aanvallen te doen. Daarna zouden ze weer naar Irak zijn teruggegaan. Aangenomen wordt dat enkele duizenden Koerdische strijders zich in het onherbergzame grensgebied schuilhouden. Het weer eerst veel zon, maar vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en kan in Limburg soms wat regen vallen. Er staat weinig wind, de temperatuur stijgt naar 18 graden aan zee tot 22 graden in het binnenland. Morgen is het overwegend droog en dan wordt het maximaal 22 graden. ANWB verkeersinformatie. De ochtendspits is wat minder druk dan gebruikelijk, zijn vooral de aanrijdingen die voor, voor bijzonderheden zorgen. De meeste vertraging bij Rotterdam en bij Utrecht. Ik begin met de A4, Vlaardingen richting Hoofdvliet. Voor knopend Benelux staat 4 kilometer. Heeft te maken met de lange file op de A15 Rotterdam richting Europort. Daar staat tussen rotterdam IJsselmonde en de Botlektunnel 15 kilometer. Lange tijd was de Botlektunnel dicht na een aanrijding. Daardoor is het ook vastgelopen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen de knopen de Ketelplein en Terbrechtseplein staat 8 kilometer. Wat ook een aanrijding op de A67, vendo richting Eindhoven. Alle rijstroken zijn alweer een tijdje open, bij Alfred het zomer nog 3 kilometer. Verder op de N201 Heemstede richting Alkmaar... Voor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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Het CDA heeft flink uitgehaald naar coalitiepartner VVD. De modder vliegt ondertussen over en weer. Onder meer op Twitter. We schakelen straks maar eens even met Den Haag. Eerst naar het laatste nieuws uit Griekenland. Want het lijkt erop dat daar de nieuwe regeringscoalitie zo goed als rond is. In haar van de verkiezingen, conservatieve partij, nieuwe democratie... kwam er gisteren al uit met de socialistische PASOK. En nu lijkt het erop dat een derde partij, gematigd links, zich heeft aangesloten. Connie Keeser, onze correspondent in Athene. Connie, waar hangt het nog om? Nou, gematigd links heeft zich nog niet definitief aangesloten. Maar de, de eerste besprekingen waren positief. En de onderhandelingen gaan uh, uh, vandaag door. En dat gebeurt eigenlijk ook al achter de schermen, hoor. Nou, waar het uh, Dimar, dat die mar, die gematigd linkse partij, om gaat... ...is dat ze enig inbreng krijgen in het beleid... ...wat deze regering gaat vormen, gaat voeren. En ook invloed wat betreft de personen die in dat kabinet uh, gaan plaatsnemen. Als dat niet gebeurt, dan heeft het voor democratie links geen zin om deel te nemen aan een coalitie-regering. Hm. Maar Corny, ik heb toch het idee dat het allemaal wat sneller gaat dan de vorige keer. Hoe, hoe ja. verklaar je dit? Nou, dat is puur de noodzaak dat Griekenland een regering moet hebben. Dat er uh, stabiliteit moet komen. Uh, ja, er komen wat belangrijke eurotoppen aan. Daar kan Griekenland niet met een interimregering interim -regering, uh, aankomen. En er zijn natuurlijk enorme problemen in het land. Die moeten worden aangepakt. Niet alleen uh, financieel-economisch. Maar er is ook een sociale crisis. De werkloosheid gaat nog steeds omhoog. Uh, de pensioenen en salarissen moeten worden uitbetaald. Ziekenhuizen hebben tekorten. En ja. Ja, de Grieken, de Grieken hebben natuurlijk niet alleen pro-Europees gekozen, maar ook met enige hoop dat er, dat er op dat gebied iets gaat veranderen. Ja, eh, bondskanselier Merkel heeft ook nog weer eens aangedrongen, he, Griekenland komt uh, de afspraken na. Stel dat deze drie er snel uitkomen, wat gaan ze dan als eerste doen? Ja, er zijn natuurlijk een aantal zaken ja, die ik net al noemde... die snel moeten worden aangepakt. Er moeten zaken weer op de rails worden gezet. Uh, Griekenland uh, uh, had een, re een regering die geen belangrijke beslissingen moet nemen. Met als gevolg dat ze achter is geraakt met het programma van hervormingen. Nou ja, als er een regering is, dan uh, komt uh, de trojka weer op bezoek. En dan uh, zullen we gaan zien waar, uh, ja, waar uh, het een en ander moet gaan gebeuren. Komt het vandaag rond? Ik, het zou vanavond rondkomen, anders denk ik morgenochtend. Connie Keeser vanuit Athene. En wij gaan door naar Den Haag. Een stevige aanval van het CDA richting de VVD van Mark Rutte. CDA-leider Siebrand van Haarsma Buma vindt dat Rutte een eerlijk verhaal moet vertellen. Ik spreek Mark Rutte er wel op aan dat hij als premier van Nederland... nu bijvoorbeeld deze dagen naar Angela Merkel gaat... en dan ook moet zorgen dat Nederland stappen vooruit zet. En nu is het mij veel te veel um, een, een twijfel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 Gaan we naar Den Haag, naar ons politiek verslaggever Marcel Bril. En Marcel, kan het zijn dat de verkiezingscampagnes op stoom komen? Ja, dat kan zeker zo zijn. Volgens mij is dat gewoon een feit. Dat begon eigenlijk al vorige week. Toen zei Rutte dat de VVD na de verkiezingen de tax wel in zou kunnen terugdraaien. Een maatregel die afgesproken is in het vijfpartijenakkoord. Dat schoot het CDA al in het verkeerde keelgat. Afgelopen zaterdag kwam dan nog eens het plan bij van de VVD... Tweede Kamerfractie om 3 miljard te gaan bezuinigen... op ontwikkelingssamenwerking, waar we net Buma ook al overhoorden. Ook dat is tegen het zere van die partij van het CDA dus. En nu uh, slaat het CDA terug met een harde aanval richting Liberalen dat de VVD een PVV light is geworden. Inderdaad, de campagne is begonnen. Ja, nou, helaas wil de VVD niet in onze uitzending reageren op deze aanval, maar dat nee. gebeurt wel op Twitter, zie ik. Zinnie Hennis Plasgaard, Tweede Kamerlid voor de VVD, schrijft Um, nou, goed om te vernemen dat de SGP-Light-lijsttrekker... dat is de eerste sneer, uitgaat van zijn eigen kracht. Twee ja. de sneer. Ja. Het modderwerp is ook begonnen, geloof ik. He? Ja, nee, absoluut. Kijk, misschien komt later vandaag er nog wel een reactie hoor, van de VVD-top. Maar inderdaad, het uh, is begonnen. De verkiezingsretoriek klinkt wel heel duidelijk door. Bij deze partijen, zowel op Twitter als natuurlijk ook bij uh, Sibrand van Haasma-Buma. Uh, ja, je, je proeft ook wel dat dat bij die partijen echt... Uh, ook wel zo gevoeld wordt. Hoor. Ze zeggen heel nonchalant, ach tuurlijk, dat is logisch... zo vlak voor de verkiezingen dat we dit soort uh, woorden gebruiken. Maar goed, er worden wel harde woorden gesproken... door de partijen die nu nog samenwerken in een coalitie. En ook al zeggen ze, uh, als je wat mensen spreekt... dat het geen effect heeft op de huidige samenwerking. Een verwijt van Buma dat Rutte eens eerlijk moet gaan zijn in zijn verhaal. Ja, dat blijft een hard verwijt. Dus dat kan nog wat gaan beloven voor de rest van de campagne. Ja, Rutte moet vooral eerlijk zijn over Europa, zegt Buma. Dat horen we net ook al. Um, hij gaat hem daarop aanspreken want Nederland hobbelt er nu een beetje achteraan vindt Buma, terwijl we altijd voorop hebben gelopen uh, ja. vertelt duidelijk hoe het zit, zegt hij ja. Wat, wat vind je van het standpunt van het CDA? Want het CDA kiest dus blijkbaar zeer nadrukkelijk nu voor Europa. Ja, zij vinden dat Europa een heel belangrijk onderwerp is. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk verkiezingsthema. En uh, ja, je kunt er niet onderuit, zegt het CDA... Uh, om uh, gewoon die euro te gaan redden. Dat is duidelijk. Uh, alleen uh, is dat nou niet het favoriete onderwerp van de VVD in de campagne. Want uh, als premier moet Rutte in Europa allerlei maatregelen nemen... om de euro in de benen te houden. En als lijsttrekker wil hij ervoor voor dat er te veel bevoegdheden naar Brussel gaan. En wil je ervoor zorgen dat er geen eurosceptische VVD-kiezers overlopen... naar bijvoorbeeld de PVV? Nou, ja, dat is lastig koordansen voor de VVD. En Buma probeert hier in, de, in zijn uh, ogen zwakke plek van Rutte bloot te leggen. Ja, en hij kiest ook voor internationale solidariteit... als we kijken naar de ontwikkelingshulp. Hij vindt dat de VVD daar te ver gaat en gaat lijken op de PVV. Is, is, ja, wat moeten we daarvan denken? Dat nou ja, wat je, wat je heel, heel duidelijk merkt is dat... Uh, het CDA de redelijke middenpartij wil zijn, zal ik maar zeggen. Nu in de samenwerking met de VVD en het uh, CDA uh, is dat nog wel zo. Maar uh, als het gaat om, om ontwikkelingssamenwerking, kijk, het CDA wil daar ook op uh, gaan snijden. En ook wil, wil daar ook best wel hervormen. Ja, ze maar... willen die 0,7% norm ook wel loslaten. Ja, dat, dat, dat is ook allemaal zo. Alleen zegt, ja, je gaat veel te ver en je gaat veel te veel achter uh, de PVV aanlopen. Overigens de verwijt wat het CDA de afgelopen periode erg heeft gekregen, hè, dat zij achter de PVV aanliepen toen ze de coalitie aangingen met de PVV. Nou, dat verwijt is nu richting VVD vanuit het CDA. Het CDA wil losgezien worden van de PVV en verwijt de VVD dat niet te doen. Marcel Bril vanuit Den Haag, dank je wel. 13 minuten over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Vanavond zal duidelijk worden of het EK 2012 voor gastland Oekraïne een geslaagd toernooi is geweest of niet. Het andere gastland, Polen, ligt er al uit en dus moet Oekraïne nu de eer gaan redden. Rusland-correspondent Kisha Hekster is nog in Garkov, in Oekraïne. Um, Kisha, ja over de oranje gaan we niet meer hebben, maar um, over Oekraïne wel. Hoe leeft dat land toen naar de wedstrijd van vanavond tegen Engeland? Hier in Garkov is het werkelijk één grote zee van geel-blauwe vlaggen... die duiken overal op die kleuren. Uh, bijvoorbeeld in de etalages van klerenwinkels... die al hun geel-blauwe kleren tentoonstellen. Veel mensen hebben ook geel-blauwe kleren aan op straat. Het is echt het gesprek van de dag en het is eigenlijk heel leuk om te zien... dat Oekraïne voor heel eventjes zo verenigd lijkt... in de misschien wel ijdele hoop dat dat nationale elftal... de kwartfinale zou kunnen gaan halen. Want uh, normaal gesproken is dit land eigenlijk tot op het bot verdeeld... Dan heb ik het over de politiek. Tussen de partij van de huidige president Viktor Yanukovych en de partij van de hier in Garkov gevangen gezette oud-premier Julia Timoshenko. Dat is nu heel even naar de achtergrond verdwenen allemaal. Alles gaat over het voetbal. Ja, en is dan de, de, de Oekraïners hoop in bange dagen. Shevchenko die twee keer scoorde in het uh, eerste wel <tiedacht> natuurlijk. Of zijn, zijn, zijn, hebben ze meer troeven? Nou ja, Shevchenko is natuurlijk de man die het vanavond weer moet gaan doen. Inderdaad, Sheva, zoals hij hier genoemd wordt, liefkozend, heeft zo'n beetje een heldenstatus verworven als 35-jarige bijna-veteraan. Dus ja, het wonder van Donetsk, waar de Oekraïners vanavond tegen de Engelsen gaan spelen... dat zal vooral van hem moeten komen. Tegelijkertijd zijn de Oekraïners natuurlijk niet gek. Net als dat andere team waar we het inderdaad niet meer over gaan hebben... tegen de Portugezen moest winnen met twee doelpunten verschil. wordt dat voor de Oekraïners ook zo goed als onmogelijk. Eigenlijk rekent bijna iedereen erop dat na vanavond... behalve Polen ook het andere gastland Oekraïne... uit de zoonooi verdwijnt. Maar ja... De wonderen schijnen echt te bestaan. En misschien wordt het dan het wonder van Danetsk in plaats van het wonder van Garkov. Wie weet. Stel dat dat er nou niet komt, dat wonder. Is dan het toernooi mislukt? Nee, dat denk ik niet. De verwachtingen die waren natuurlijk vooraf al niet al te hoog gespannen van het Oekraïnse elftal. Het was meer uh, dat de verrassende overwinning op Zweden hier bij iedereen de harten even wat sneller uh, deed kloppen. En geslaagd of niet, dat hangt natuurlijk ook niet alleen af van het uh, voetbal. Hier denken ze ook in andere termen. Het feit bijvoorbeeld dat heel voetbalminnend Europa nu uh, kennis heeft kunnen maken met het land. Oekraïne wilde zo graag zijn beste beentje voorzetten uit de schaduw van uh, voormalige sovjet publiek stappen. Ik ben bang dat dat misschien niet helemaal gelukt is, maar de oranje fans die hier geweest zijn, die hebben we absoluut meegekregen hoe vriendelijk en gastvrij de Oekraïners zijn. Dus dat is echt winst. Uh, wat geen winst gaat opleveren is het toernooi. Dat is duidelijk. Oekraïne heeft 15 miljard dollar geïnvesteerd. Bijna 9% van het bruto nationaal product. Echt een enorm bedrag. Voor dat geld zijn vooral vliegvelden aangelegd, wegen en stadions. En veel onderzoekers die zeggen dat dat financiële voordeel... al zat in de tijdelijke werkgelegenheid... die dat allemaal met zich meegebracht heeft. En dat op de langere termijn na het toernooi... niet al te veel winst verwacht moet worden, eerder verlies... En dat is natuurlijk wel heel zuur voor het land dat toch al zo arm is. Zeker uh, als je het vergelijkt met Polen, dat uh, wel in de Europese Unie zit. En het toernooi gaat natuurlijk nog wel even door. Want ook als Oekraïne er vanavond uit zou liggen, wordt de finale op 1 juli in ieder geval in Kiev gespeeld. En, ja, en daarna is het voor het land over tot de orde van de dag. Er komen parlementsverkiezingen aan in oktober. Dus dan gaat die verdeeldheid vermoedelijk wel weer opspelen. En daarom is het voor vandaag zo fijn dat de Oekraïners... nog heel eventjes kunnen dromen van een overwinning op Engeland vanavond. Kies je Hekster vanuit Oekraïne in de stad die we gewoon ook niet meer noemen. Ja, we wel. Straks Rio de Janeiro maakt zich op voor de duurzaamheidsstop van de VN die morgen begint. Hoort er zo meer over? Eerst Jolande van der Velde Hoe stopt de weg, Jolande? Nou, dat gaat eigenlijk de goede kant op. Nog maar 95 kilometer, dus de dagelijkse files lossen wel snel op. Maar nog steeds behoorlijk veel vertraging rondom Rotterdam. heeft allemaal te maken met de afsluiting die we vanochtend hadden van de Bottlek-tunnel. Uh, daar op die A15 zelf valt de file nog mee. Daar staat maar 5 kilometer richting Europort. Op de toevoerwegen loopt het nog steeds aardig vast. Op de A4 bij knopend. Benelux 4 kilometer. En ook op de A20 Gouden Hoek van Holland. In beide richtingen is het veel uh, ja, langzaam rijden en stilstaan. En vanuit uh, zowel Hoek van Holland als vanuit Gouden. Voor het knooppunt Terberichtse Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 En Clark hoorde u met Let's Some Air in. Negen minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Mexico wordt vandaag nog de G20 gehouden. Maar morgen reizen veel van de wereldleiders door naar Brazilië. voor de duurzaamheidstop van de VN. Regeringsleiders van vrijwel alle landen proberen vanaf morgen afspraken te maken over een nieuwe groene wereldeconomie.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 Omdat het negen keer goedkoper is dan andere energiebronnen. Het is ongelooflijk waar ik nu hier beland ben. In het midden van de Amazone. 40, misschien wel 100 iglo's van klei. uit allemaal gaatjes rook komt. <tossimus> <tossimus> Dit is dan zo'n illegale houtskoolstokerij. Ah, ik zie een man. Zie je? Wat is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 En prompt stuiten we daar op vrachtwagens vol bomen van illegale houtkappers. meer, dentro da mata. De Chief staat er machteloos bij. Hij vertelt hoe mensen van zijn stam onlangs door de houtkappers zijn vermoord. Ze vernietigen onze moeder Aarde, zegt hij. Ons leven. Aarde is ons, onze moeder. Hoe gaan mijn kinderen en kleinkinderen straks overleven? Kom hoe ek hier, mijn net gaat wel overleven, dat ik in een aantal 30 jaar, 50 jaar. Vanaf morgen dus de duurzaamheidsstop van de VN in Brazilië. Je hoort een bijdrage van Marjon van Rooy Komt nog regelmatig voor in de voetbalstadions racisme. Maar zeker Polen en Oekraïne hebben een naam op dat gebied. Poolse antiracismeorganisatie Never Again en de UEFA slaan de handen ineen. Met als doel racisme uit de stadions verdrijven. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Misschien wel eens gezien het sportje van de UEFA van de Respect-campagne... waarin er volop shirtjes worden uitgetrokken... door allerlei mensen van allerlei verschillende achtergronden...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 Het lijkt een boodschap die staat op de praktijk in Polen en Oekraïne. Leek tijdens een documentaire van de BBC. Panorama's spent a month in Poland and Ukraine. And tonight we show the matches where black players and fans are routinely abused. Het bestrijden van racisme in de voetbalstadions... dat is precies een van de activiteiten van de Poolse organisatie Never Again van Jacek Purska. Want dat er een probleem is, dat is duidelijk. I mean het probleem van racisme en discriminatie op het Polish stadion is een serious. probleem. Dat kan je zeggen. De BBC-documentaire schetst een onthutsend beeld van voetbalsupporters die de Hitler goed brengen. The terraces where fans give fascist salutes. Terwijl in Oekraïne Aziatische supporters hardhandig in elkaar worden geslagen. Schokkende beelden. Erkent Poersky. Uh, yes, that's is true. Maar of course is this BBC-document is very one-sided en het situation. Want betoogt Poersky: Dit zijn de excessen die hard aangepakt moeten worden. Maar verder benadert hij graag het positieve. Want mede dankzij de campagnes, voorlichting en racismebestrijding, valt het hem dit EK nog mee.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 Mario Balotelli, de donkere spits van Italië, werd het doelwit van spreekoren en bananen tijdens Italië-Kroatië. Ja, yes, er there was dit there, there was incident uh, caused door uh, Croatian fans En er was meer, spandoeken tijdens Rusland-Polen. Uh, we hadden ook some racistische fan op de Russische stands tijdens uh, de game met uh, Polen. En natuurlijk die spreekoren tijdens de training van Oranje in Krakau. Er was dit incident also with Dutch.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 Ja, yeah, individuen en en en en people who are involved in sports in football. Vanuit Polen hoorde u een reportage van Edwin Cornelis. Radio 1. het NOS journaal. Minister Leers zoekt een oplossing voor Iraakse asielzoekers en vriendschap tussen CDA en VVD lijkt nu echt bekoeld. Half tien is het. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens. De missionair minister Leers van immigratie praat op dit moment met zijn collega Duski uit Irak over de terugkeer van 500 uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze moeten worden uitgezet, maar Irak weigert mensen terug te nemen... die niet vrijwillig komen. De asielzoekers zelf hebben weinig vertrouwen in de uitkomst van het overleg. Wij verwachten eerlijk gezegd niet zoveel. Want Leers, Mr. Lee, die is nog steeds bij zijn standpunt... dat deze mensen zijn gewoon niet welkom in Nederland. Irak zegt, ik kan die mensen niet aannemen op basis van gedwongen terugkeer. Ik weet het voor niks Wij zijn bang. En niemand denkt eens naar ons, niet de Arakeze regeren ook. Niet de Nederlandse regeringen eigenlijk. Ja, niemand, niemand laat hoop op ons. Het gesprek tussen de ministers ging bijna niet door. De Iraakse minister had namelijk geen geldig visum. In Burma zijn twee moslims ter dood veroordeeld... omdat ze een boeddhistische vrouw verkracht en vermoord hebben. Dat leidde vorige maand al tot rellen tussen moslims en boeddhisten. Daarbij werden tien moslims uit een bus gesleurd en gelinched. en Bij onlusten vielen daarna zeker 50 doden. Ook werd een noodtoestand uitgeroepen. Of de doodvonnissen worden uitgevoerd is nog de vraag, want dat is in Burma al sinds 1988 niet meer gebeurd. CDA-leider Buma opent de aanval op de VVD en dan vooral op partijleider Rutte. Buma accepteert het niet dat Rutte zich als VVD-leider negatief uitlaat over Europa. Als premier moet hij in Brussel namelijk om de tafel om mee te denken over oplossingen voor de crisis. En dat gaat niet samen, zegt Buma. De vriendschap tussen VVD en CDA is dus inmiddels wel bekoeld. Ja, en ik heb er wel moeite mee als de VVD op deze manier blijkbaar enkele maanden voor de verkiezingen zo aan gaat schurken tegen de PVV. Want wij hebben partijen nodig die vooruit gaan om te zorgen dat we die crisis bestrijden. Volgens Buma is de VVD bovendien slecht voor de werkgelegenheid, slecht voor gezinnen en slecht voor de samenleving. Koerdische strijders hebben in het zuidoosten van Turkije zeker zeven Turkse militairen gedood. Volgens de Turkse staatstelevisie raakten 15 militairen gewond bij de gevechten die op drie plaatsen uitbraken. Vechten waren de bloedigste tussen Turken en Koerden in maanden. De Koerden zouden Turkije via Irak zijn binnengekomen. Moet er nieuw onderzoek worden gedaan... naar het militaire ingrijpen van Nederland in Nederlands-Indië... tussen 1945 en 1949. Dat willen tenminste drie historische instituten. Weet wel veel over die periode, maar toch is meer informatie nodig... zegt de directeur van het Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde... Gert Oostindi. Het is de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 ANWB verkeersinformatie, bij elkaar nog 50 kilometer file... de meeste vertraging bij Amsterdam en bij Rotterdam. Wat nog opvalt is de A4, Vlaardingen richting Hoogvliet... voor het knooppunt Benelux 4 kilometer... heeft te maken gehad met de lange file die we hadden op de A15... van Rotterdam naar Europort. Daar staat nu bij de botlekten dan nog 2 kilometer... Wel nog langzaam rijden stilstaan op de A20, hoek van Holland... richting Gouda, tussen Maasluis en Knopen-Tenbrechtseplein... over 12 kilometer. Een aanrijding op de A58, Breda, richting Eindhoven. Tussen Afrit Hilvaar en Beek Oorschot, 4 kilometer. De rechte rijschok is dicht. Op de N201, heemstede, richting Aalsmeer. Voor de aansluiting met de A4, 3 kilometer. En een aanrijding op de N207, Alphen aan de Rijn, richting Lisse. Tussen Alphen aan de Rijn en Leimuiden staat 5 kilometer. Goedemorgen. Nog tot tien uur is dit het NOS Radio 1 Journaal. De kuuk van enkele jaren geleden kostte minstens 25 mensen het leven. 4000 mensen raakten besmet. Omdat veel van die patiënten zich niet gehoord of gezien voelden door de overheid... startte de Nationale Ombudsman begin dit jaar een onderzoek. De uitkomsten worden straks gepresenteerd. Verslaggever Theo Verbrugge is daarbij. Theo, kan je nog eens uitleggen wat is onderzocht? Ja, hoe konden die uh, vooral Brabantse mensen nou zo uh, uh, ja, chronisch ziek worden? Hoe konden ze onbewust uh, vatbaar zijn voor dat uh, q kortsvirus uh, ja, Die Brenningmeijer, de ombudsman, die zei dat uh, begin van dit jaar. Uh, hij vergeleek het een beetje met de eenzame fietser op het Brabantse land... die nietsvermoedend daar uh, recreëerde en in één keer ziek werd. En wat heeft de overheid eraan kunnen doen om dat uh, te voorkomen? Dat is het allerbelangrijkste wat hij onderzocht heeft. En dat leidde er uiteindelijk toe dat er een openbare hoorzitting was... op het provinciehuis in, in Den Bosch, waar uh, zeer bijzonder... Uh, ministers uh, Verburg en uh, Klink, die destijds minister waren... van Landbouw en Volksgezondheid, in het openbaar werden verhoord. Ja. En wat zijn dan de verwachtingen dat er uit gaat komen? Want ja, die ministers schoven een beetje de schuld af naar de GGD. Hè? Onlangs toch weer nieuws bekend geworden dat er al onderzoeksresultaten lagen. Dat er al een test zou zijn. Wat, wat zijn de verwachtingen van dit rapport? Ja, nou ja, het is, het is duidelijk dat de ombudsman het opneemt voor die q Hij zal ongetwijfeld iets zeggen over uh, schadevergoeding. Er zijn verschillende patiënten nog steeds ziek. En die zeggen: Ik heb mijn baan verloren. Ik heb zoveel schade geleden. Ik, ik denk dat hij daar in ieder geval uh, een, een voorstel zelf voor doet hoe dat dat opgelost uh, moet worden. Nou, hij heeft ook al duidelijk gezegd dat uh, Verburg en Klink uh, maar eens hun excuses moeten aanbieden. Uh, ik denk ook wel dat hij daar in ieder geval wat over gaat zeggen. Ja, en ja, wat heeft de overheid nou precies nagelaten waardoor het voorkomen had kunnen worden... doordat er ja, misschien niet zoveel mensen ziek hadden hoeven te worden? Daar zal hij ongetwijfeld wat over gaan zeggen, ja. Hmm. En die laatste informatie uh, die in Nieuwsuur bekend is geworden... zal dat er nog in meegenomen worden of was dat te kortdag? Was het rapport al klaar? Nee, dat zal ongetwijfeld ook een, een rol spelen. He, Nieuwsuur die zei van er waren al eerder testen bekend door aangetoond kon worden dat de Q-coorts heerste. En toen hadden ze al moeten optreden. En dan waren er niet zoveel mensen ziek geworden. Ja, dat is zeker belangrijk. En er zitten zometeen ook advocaten van die Q-coorts patiënten in de zaal. En die zullen ook echt heel kritisch kijken... van wat heeft de overheid fout gedaan. En heeft de overheid iets fout gedaan... dan kunnen ze ook schadevergoedingen gaan eisen voor hun uh, cliënten. Goed. Hoe laat is het vanochtend? Half elf. En het wordt op journaal 24 live uitgezonden. En op deze zijn er natuurlijk zo snel mogelijk het nieuws. U hoort daar alle informatie over van Theo van Brugge. Dan gaan we weer recht omhoog fietsen. Het blijkt dus te kunnen. De eerstejaarsstudenten werktuigbouwkunde bij de TU Delft... kregen de uitdaging voorgelegd om een fiets te ontwerpen die dat kan. Dus verticaal in plaats van het gebruikelijke horizontale fietsen. 60 fietsen worden op dit moment gedemonstreerd. Karin Albert, je hebt ook al wat foto's op Twitter gezet, zie ik. Ik zie ook wat rugsteuntjes. Kun je wat fietsen omschrijven? <laughs> nou ja, het, het woord fietsen is misschien iets te hoog gegrepen. Want uh, ja, ze hebben een fietszadel. Maar dat is ongeveer de enige overeenkomst met een gewone fiets. Want wielen zien we niet. Ze zitten met buizen vaak aan een touw of aan een kabel uh, vast. En dan moeten ze zo door te trappen omhoog zien te komen. Uh, dat is ongeveer hoe het eruit ziet. Nou, mensen die uh, echt nieuwsgierig zijn die kunnen nog even kijken op hashtag R1J Radio 1 Journaal. Daar staan wat foto's uh, die ik erop heb gezet. Inmiddels zijn er twaalf fietsen omhoog gegaan. En uh, ja, daarvan hebben we het er maar drie gered. De, de, de rest bleef of uh, uh, net boven de grond steken of uh, kwam überhaupt niet van de grond af. Want het is echt wel een staaltje vakmanschap wat hiervoor nodig is. Ruud Visser, u bent de coördinator van de ontwerpwedstrijd. Uh, dit is de kans voor al die eerstejaars om te laten zien dat ze wat geleerd hebben het afgelopen jaar. Hè? Absoluut. Dat is ook wel zo. Ook al bereiken zij niet allemaal de top, zo is het dagelijks leven ook. Het is niet zo dat ze aan het eind van dit studiejaar van de opleiding worden geschopt als ze het niet gered hebben vandaag. Nee, absoluut niet. Het is een leerproces. Het zijn eerstejaars studenten werktuigbouwkunde en die hebben allemaal wat neergezet. En de een iets meer dan de ander, maar zo is het... En de bedoeling is, wie het eerste boven is, die heeft straks gewonnen. Er zijn ook leuke prijzen, geldprijzen geloof ik, aan het eind van de dag. Die worden uitgereikt. Maar 420 eerstejaars werktuigbouwkunde zijn er uh, gestart dit jaar. Zijn ze allemaal nog over of zijn er al afgevallen halverwege? Zoals bij elke opleiding valt er altijd wel iets af. Maar we zijn gestart, dacht ik, met 450. En we zitten nu op 420. En dat is een heel mooi resultaat voor de studie hier in Delft. En Het is een echte mannenstudie, maar er zijn ook twee vrouwen eh, naast mij. Er zijn er wel meer hoor, 2025 begreep ik. Jullie doen ook mee. Is ook meteen te zien, ook te zien op Twitter, een uh, roze fiets. Uh, jij dacht, Carolien, ja, dan moet hij ook maar meteen en met bloemetjes eraan. Erg vrouwelijk worden. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik dacht, ik moet die vrouwelijkheid inderdaad even terugbrengen hier zo. Dus vandaar dat ik hem uh, roze heb geverfd. Donderdag was uh, het proefrijden. En? Ben je boven gekomen? Nee, toen is het helaas nog niet gelukt. We hebben wel wat aanpassingen gedaan, dus ik hoop dat, die, uh, dat we dit nu wel gaan doen. Want jullie hebt met z'n zes eraan gebouwd. Zeven. Zeven zelfs. Okay. Nou, en Marit heeft ook al proef gefietst. Jij gaat zo meteen zelf omhoog, hè? Ja, zeker. Dat... Hoe ging de proef? Uh, die ging hartstikke goed. We zijn uh, helemaal omhoog gegaan en weer uh, naar beneden en meerdere keren omhoog. Omdat het zo snel ging. En uh, hopelijk gaat het vandaag net zo goed. Nou, dat is... Uh, uh, en jij gaat zelf op de fiets. Dat jij niet, geloof ik. Caroline. Carolien. Nee. nee, klopt. Toch maar niet. Nee, uh, een jongen die uh, moet het vast beter kunnen. <laughs> nee, daar is Marit het helemaal niet mee eens. Nee, ik ben wat lichter dan de jongens en wij verhopen dat dat gewicht... Uh gaat uh, leiden dat, dat wij eerder boven komen. Zo'n wedstrijd als deze wordt onder meer georganiseerd... omdat uh, de tu Delft wil laten zien... mensen kom techniek studeren, want het is een mooie studie... het is een brede studie en je kunt er een hoop mee. Werkt dat ook zo? Want het is de negentiende keer... dat jullie deze wedstrijd organiseren. Trekt dat ook inderdaad meer studenten in het jaren hierna? Absoluut. Naast de open dagen die wij hier hebben... Uh, werkt de kunnen mede mee... Aan het uh, grote aantal studenten wat wij elk jaar hier uh, in Delft krijgen. Even checken bij de dames. Is het ook dankzij de reclame, of de reclame, de, die wedstrijden van afgelopen jaar... dat dus jullie dachten, hé, hey, werktuigbouwkunde, waarom niet voor mij? Uh, ja, zeker. Het heeft er wel aan meegeholpen. De wedstrijd van vorig jaar heeft me wel geïnspireerd. Maar ze een robot over uh, ontwerpen, hè? Ja. Bracht. Ja, dat vond ik een hele leuke opdracht. Um, maar daarnaast vind ik gewoon de studie werktuigbouwkunde ook kunnen, ja, een hele leuke studie. Dus daarom heb ik hem ook gekozen. Maar dit is wel mede een leuk onderdeel van werktuigbouwkunde. En hoe is het dan tussen al die mannen? Nou, Caroline? Ik vind het eigenlijk best wel leuk. Het, uh, ja, je krijgt, uh, je krijgt nog eens wat aandacht zo op deze manier. Maar um, op zich... Uh, ik heb echt genoeg vriendinnen hier zo, dus het is niet dat ik echt alleen in een mannenwereld leef. Nee. En um, ja, wat is het voor jou een drempel geweest? Een studie gaan doen waar je in de minderheid bent. Ja, ah, dat maakt voor mij niet zoveel uit. Het is gewoon een studie die ik leuk vind. En de vriendinnen die ik hiervan heb, zijn wel heel uh, gezellig. En ik, uh, ik heb een hele goede vriendengroep hier. En het valt eigenlijk niet heel erg op dat je in de minderheid bent. Als je het gezellig hebt. En inmiddels wil wij het over gezelligheid hebben. Op de achtergrond zie ik weer een man verwoede pogingen doen om omhoog te komen met zijn fiets. Vooralsnog lukt het niet echt. Dus ik denk niet dat hij... Ik denk dat jij hem gaat verslaan, Marits. Ik hoop het ook. Goed zo. Zet hem op straks. Karin Alberts. Met de fiets wel, wel. Dan weet je het wel. Haar foto's staan op haar eigen account trouwens op Twitter. Karin Alberts. Abel je ervoor. De Radio 1 Sportzomerbus. En daarmee blijft Prem Radekensjoen vanochtend wel horizontaal rijden. Althans, daar gaan wij vanuit, Prem. <laughs> en je hebt het weer mee, ik, hè? Vandaag. Ja, goedemorgen, Marcel. Nou, de bus is door Bardaadselaar hier gereden. Ik heb de trein gepakt. En ben daar vervolgens heerlijk gewandeld door de binnenstad van Utrecht. En dan kom je bij de tussenvoorziening. Dat is de nachtopvang voor daklozen. En daarnaast groot in een, een, een, een oud pand staat er met witte letters straatnieuws op een rode, uh, uh, een rood bord. En dan loop ik naar binnen. En dan zit daar Frank Dries. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is eigenlijk heel erg. Nou, Lara en Marcel, dit kan ik jullie wel vertellen. Ik heb ooit 2004 in het straatnieuws gestaan. Juist. Ja. En uh, uh, uh, uh, ik zie Frank na zoveel jaren, maar het is eigenlijk geen leuke reden, hè? Nee, uh, het is een beetje triest. We gaan dicht. Wat? Wa wa het wa wa op. Ja. Waarom? Um, de verkoop is dermate gedaald... dat het niet langer uh, verantwoord was om uh, door te gaan. Maar in Amsterdam en Rotterdam en daarna gaan die dakloze kranten wel verder. Uh, in Rotterdam is geen dakloze krant meer, ja. maar ze gaan daar wel verder. Ja. Dus wat is er dan in Utrecht aan de hand dat er in Utrecht minder uh, straatnieuws-dakloze kranten worden gekocht dan in andere steden? Oh, dat is een financieel verhaal, denk ik. Het, uh, het belangrijkste is dat, uh, dat wij uh, te veel overheadkosten hebben. Kortom, we draaien te duur in verhouding tot wat we verkopen. En wat zijn jullie overheadkosten? Wat zijn de kosten die je moet maken voor het straatnieuws? Dat ben ik. En dat is mijn collega Thomas van de distributie. En we hebben een kantoor en we hebben geweldige vrijwilligers. Alles kost geld. En hoeveel kostte dat per jaar? Pardon? Hoeveel kosten dat per jaar? Hoeveel waren jullie overheidkosten per jaar? Oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Komt te veel. Ik, uh, ik maak de krant, ik hou me niet zo bezig met uh, financiën. Er staat hier op het bord geachte verkopers. Wij moeten jullie laatst mededelen dat per 7 juli 2012 het straat dus de deuren gaat sluiten. Voor vragen kun je terecht bij onze medewerkers. Hoeveel verkopers hadden jullie ongeveer? Op het ogenblik, Gerrie, 70? 70, 80? Ja, op het ogenblik. Ja, ja. En uh, kijk, uh, Frank, ik weet dat je een prachtige krant maakt, ik, uh, uh, ik las hem vaak, maar ik moet zeggen, vroeger in Utrecht kocht ik hem wel, maar ik vind die verkopers tegenwoordig, ja, het is onbeschoft, vaak praten ze niet behoorlijk Nederlands, als ik vraag wat staat in de krant, halen ze de schouders op, kan het ook liggen dat jouw verkopers gewoon minder gemotiveerd zijn dan in andere steden? Um, Daar weet ik niet of ze in andere steden meer gemotiveerd zijn. Maar uh, ja, onze verkopers die, uh, die balen als stekkers dat de krant sluit. Dus het, het kan zijn dat ze een potje zo gereinigd van worden. Ja. Um, wat is nou als, als je kijkt... Hè, jullie hebben een, een bestuur, een stichting, er moet geld op Als er nu een luisteraar is, die zegt... Nah, ik vind die straat dus toch wel belangrijk. Wat moet die doen? Contact met ons opnemen. Ja. Uh, telefoonnummer? Telefoonnummer uh, 030 236 8744. Of een mailtje aan info En je wil wel doorgaan? Als het even kan, wel. Maar ik heb een bureau nodig, ik heb een nieuwe stichting nodig, en ik heb een beetje geld nodig. En dan draaien we weer. En is de mentaliteit veranderd onder de Utrecht? Onder de... Kijk, ik merk bij mezelf, ik weet niet of ik rechtser ben geworden... Ja. maar vroeger kocht ik echt standaard die krant... en ja. nu loop ik echt als ik op station Utrecht ben Londen naar buiten... ik zie weer niet van me, ik maak er een boog omheen. Ja, ik ga niet in jouw hoofd kijken, Prem, maar... Uh... Ik, ik, ik, wat, wat ik heb gehoord is een soort van verontwaardiging uh, uit het Utrechtse... toen bekend werd dat straatnieuws ging sluiten van... ja, maar dat kan toch niet? Die, me, die arme mensen, die, die, die, die verkopers, die staan nou uh, met lege handen. Dus die, die, die geluiden zijn heel divers. Okay. Nou, weet je wat we gaan doen, Lara en Marcel? Uh, trouwens, Lara, de, lees jij echt, echt dagelijks het straat, de, de daklozenkrant wekelijks... of doe jij dat al helemaal nee, niet meer? Nee, ik moet eigenlijk heel eerlijk toegeven dat ik hem wel koop... maar hem dan niet lees. Ja, Lara koopt hem, maar leest hem niet. Lezen. Ja. Ja, echt. Nee, het zijn leuke kranten. Veel mensen denken van, ja, alleen maar ellende. Maar we maken leuke kranten. Ja, oké. Okay, weet je, wat, uh, straks gaan we uh, als Willembeen en uh, uh, Thijs van de Brinker zitten... gaan we er dieper op in. Hebben we veel meer de tijd. En dan gaan we ook kijken wat je hoogtepunten waren. En de Dalai Lama zou op het volgende nummer komen. Dus uh, dat gaan we allemaal later bespreken. Okay. Ja, Lara, ze zijn echt goed bezig. Gaan we lezen. Italiaanse wielerheld Bartali heeft nu zijn eigen biografie. Hoort u zo meer over? Eerste verkeersinformatie bij de AWB, Jolanda van der Velden. Bij elkaar nog zo'n 18 kilometer file. Het zijn eigenlijk nergens uh, veel vertraging nog. De enige die opvalt is nu op de A20 van Hoek van Hollen naar Gouda. Tussen knopend Ketelplein en knopend Terbrechtseplein staat nog 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Met Fred Astaire. Hij werd legendarisch als wielrenner, maar zijn belangrijkste etappes reed hij als verzetsman. De Italiaan Gino Bartali, mythische tegenstander van Fausto Coppi. Bartali won de Tour, door de France, in 1938 en 1948. staat in het boek De Leeuw van Toscane, een reconstructie van het leven van Bartali, geschreven door de Canadese broer en zus McCannon. Jeroen Wieluart sprak erover met de Nederlandse kenner bij uitstek Benjo Masso. Hij blijft tot de verbeelding spreken, Gino Bartoli. Ook van het Canadese duo, broer en zus McConnell, Die hem eigenlijk pas hebben ontdekt, tien jaar geleden. Twee jaar na zijn dood, Benjo Uit het boek van Martin Ross, 1987, herinneren de kenners zich nog wel... zijn weerspannige verhouding met de fascisten voor de oorlog. Hij wilde zich niet voor het karretje van de propaganda laten spannen. En dan komt...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 Nou, we blijven bij de sport, of eigenlijk moet ik zeggen iets wat er mee te maken heeft zijdelings. De politie heeft gisteravond op de regionale televisie beelden van twintig supporters van FC Den Bosch laten zien. Die betrokken waren bij ongeregeldheden in het stadion van Willem II, vorige maand was dat. Daar kwam de ME in actie toen supporters een horecavoorziening vernielden en plunderden. Ook hebben ze het personeel bedreigd. We hebben nu contact met DCR Brabers van de politie Midden- en West-Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. We weten dat drie verdachten zich al hadden gemeld. En nadat er werd gedreigd met het uitzenden van de beelden, wat heeft het daadwerkelijk uitzenden uiteindelijk opgeleverd? Uh, de uitzending tot dusverre, die was vandaag nog herhaald tot zes uh, uur. Ieder uur heeft tot dusverre twee tips uh, opgeleverd. Twee tips? Waar hebben mensen ja. zich ook gemeld? Nee, nee, nee, mensen hebben zich niet gemeld van god, ik uh, was zichtbaar op de beelden. Het zijn uh, voornamelijk tips van mensen die ze mogelijk herkend hebben. En heeft u al iets kunnen doen met die tips? Heeft u al aanhoudingen kunnen verrichten? Nou, deze tips waren uiteraard uh, uh, gecheckt. Uh, we hebben vanochtend in totaal acht arrestaties verricht. Uh, daar dan gaat het met name om zeven supporters uh, van de bos en één Willem 2-supporter. Die zijn vanochtend uh, ja, van hun bed gelicht. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging ten tijde van de wedstrijd uh, fc den Bosch Willem 2 van 20 mei jongsleden. Er waren enkele mensen niet thuis, dus die hebben wij niet uh, aan kunnen houden. Wij verzoeken hem in ieder geval dringend contact op te nemen met de politie. Anders willen wij ze laten signaleren. Ja, Mochten ze nog vakantieplannen hebben, is het natuurlijk niet erg ontspannen om dan naar het buitenland te gaan. Met de kans dat je aangehouden wordt als je net de grens overgaat. Goed. Hartelijk dank voor deze informatie. Deze Ray Barbers, Brabers van de politie Midden- en West-Brabant. En zo zijn wij aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal. We wensen u veel plezier bij de sportzomer. Zo dadelijk met Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. Nog een hele fijne dag en tot morgen. Ja, zo. Mag je Is dat toch van de rek? Ja, daar weet je mee.